dat ach, we doen af en toe eens een steekproefje. Maar het valt eigenlijk allemaal best ermee. Eh, Misschien valt het in het steekproefje wel mee. Eh, maar als je ziet hoe groot de schade eh, voor de betrokken werknemers is... valt het totaal niet mee. Want je zou maar in de rest van je leven... met te weinig opleiding eh, voor je leven buiten de deur van een scootmobiel... afhankelijk zijn. Ik eh, vind het een treurig verhaal en het is goed dat het op deze manier ook aan de kaak gesteld wordt. Dit is tot half twee zomernachten. Een programma zonder presentator, maar met één gastvrouw. Vannacht Agnes Jongerius, voorzitter FNW. Ziek worden van het werk, het komt inderdaad eh, voor. Ik gun het eh, niemand, eh, maar het komt, eh, komt voor. Um... Het komt bijvoorbeeld ook voor... Eh, niet alleen met die gegaste containers... maar soms ook met het werven, werken met oplosmiddelen. Uh, uh, onze bouwbond uh, heeft zich heel actief ingezet... Uh, om ervoor te zorgen dat schilders in het vervolg kunnen werken... met oplossingsvrije uh, uh, verven en lakken. Uh, uh, ook om te voorkomen dat mensen schade uh, oplopen. Ik bedoel maar... Er is echt iets aan te doen om te zorgen dat mensen geen schade uh, op leveren, uh, oplopen in het, uh, in het werk. Uh, want ik ken inderdaad uh, die mensen die dat uh, organisch psychosyndroom, OPS, hebben opgelopen. Schildersziekte uh, noemen we dat. Alsof het net zoiets is als een tennisarm of een... Uh, wat heeft de, mens, de uh, mens nog meer? Schilderziekte. Uh, maar een uh, schilder die uh, inderdaad te vaak met zijn neus uh, boven, uh, uh, boven oplossmiddelen heeft, uh, heeft gehangen. We hebben een speciale vereniging opgericht. Althans, we hebben aan de wieg gestaan van het oprichten van zo'n OPS-vereniging. En als ik naar hun bijeenkomsten ga en zie wat een enorme impact dat heeft. Uh, de schade die mensen oplopen van zo'n syndroom... is niet van tijdelijke aard, maar blijvend. Uh, is het uh, goed, uh, denk ik dan maar, uh, dat wij er zijn... dat we aandacht vragen voor de gezondheid van werknemers... dat soms mensen met ons misschien een stelletje uh, Wel altijd dat gezeur over arbeidsomstandigheden uh, vinden. Uh, maar ik ben blij dat de club er is. Ik ben blij uh, dat er lotgenotenverenigingen zijn zoals... De vereniging OPS. Ik ben ook blij dat we een bureau beroepsziekte hebben, die bij de ergste uitwassen werknemers bij kunnen staan in rechtszaken. Um, om. Natuurlijk maakt uh, een geldbedrag niet alles goed. Maar als je kan laten zien dat schade ook tot centenkwesties leidt, namelijk tot schadevergoedingen, dan mag je hopen dat zoals we de. Uh, de oplossmiddelen uit de verf hebben weten uit de ban, ook op andere punten, uh, gewoon bewegingen ten goede komen. En uh, zoals ik eerder heb gezegd, de schoonmakers gingen in actie uh, en hebben hun loonsverhoging en hun Nederlandse taalcursussen en hun reiskostenvergunning gekregen. De bouwvakkers hebben gestreden uh, voor oplossingsvrije schil, uh, middelen. En, uh, laten we hopen dat we met elkaar uh, allemaal stappen in de goede richting gaan, gaan maken. Is het misschien tijd voor nog een stukje muziek? Sherry in tow You must know how much it's worth Van Morrison, beste mensen. Uh, carrying the torch, maar dat hoef ik er geloof ik niet bij te zeggen. Dit is zo'n plaats die je uh, s'avonds laat. Alle tv die nog gezien moet worden, is klaar. Maar je tas is nog niet in en uit gepakt. Van Morrison, hard op de speakers. Ger al bed. En dan fijn meezingen in de kamer. Uh, maar Van Morrison heeft echt een stuk betere steen, uh, zangstem dan, uh, dan ik. Dus ik ben blij dat hij het heeft gezongen voor u en niet. Ik, um, Zomernachten. Uh, mijn naam is Agnes Jongerius. Ik wil u iets vertellen over werk. Lol in het werk, misstanden die er zijn op het werk. En, uh, nou ja, toch eigenlijk ook wel een beetje... Uh, over hoe ik nou eigenlijk... Uh, naar mijn werk uh, kijk. Ik bedoel, je kunt zich voorstellen dat je soms uh, ontzettend schrikt... Uh, in dit uh, werk, als je ziet waar over de belangen uh, van werknemers... toch veel te gemakkelijk heen gelopen wordt. Uh, of uh, als je ziet uh, dat de werklol voor mensen... er een beetje uitgeperst of uitgedrukt wordt... Uh, dan uh, is het inderdaad uh, zo dat je... Denkt die mensen bij de jeugdzorg, die politieagenten, die binnenschippers, die vrachtwagenchauffeurs. Ze zijn allemaal met een bepaald beeld over hun baan, hun rol in het leven eh, begonnen. Eh, en komen soms ongelooflijk knel te zitten eh, in het, eh, in het eh, werk. Soms is de afstand tussen de werkvloer en de top van de organisatie ongelooflijk goed, groot en eh, moet je als vakbond eh, samen met mensen... het management is even behoorlijk aan de oren trekken. Dat kan, eh, het kunnen ondernemingsraadsleden eh, zijn, dat kunnen vakbondskaderleden zijn. Ik herinner me in het begin van mijn loopbaan een jonge vrouw... die werkzaam was bij een Amerikaans courierbedrijf. Um, uh, en zij belde naar het vakbondskantoor en zei... Uh, nu heb ik tegen mijn baas gezegd... ze wilde iemand ontslaan dat dat in strijd was met de wet... maar nou wil ik eigenlijk ook wel weten of dat wel klopt... dus kan de vakbond mij even vertellen of uh, ik het goed gedaan heb... toen ik tegen de chef uh, personeelszaken zei... dit ontslag is in strijd met de spelregels. Uh, en uh, kan, je, uh, zien, uh, kan je zien hoe... Uh, mensen in dat vakbondswerk gaan groeien en zelfvertrouwen uh, krijgen. Omdat je ze het vertrouwen schenkt uh, uh, uh, wat ze ook, uh, uh, ook verdienen. Ik heb in de loop van de tijd die jonge vrouw echt op zien staan, rechtop zijn gaan staan. En ze werd echt een geweldige voorvechter van alle andere collega's uh, op mijn werkkamer heb ik ook nog een foto van dat bedrijf eh, opgehangen eh, om mij eraan te herinneren eh, dat vakbondswerk eh, soms ook gewoon echt individueel emancipatiewerk eh, is en soms loop je ook tegen de grenzen eh, aan eh, de kwestie in de thuiszorg nu ontzettend actueel eh, eh, ook een gevalletje aanbesteding eh, waarvan dan de gemeente zeggen wat is de laagste aanbieder van de nieuwe thuiszorg? Nou, dan nemen we die. Uh, en Een um, um, vrij naar conflict uh, uh, met uh, een thuiszorginstelling... die al zijn vaste krachten wilde ontslaan. En dan denk je, dat zou toch niet moeten mogen in Nederland. En dan blijkt dat grote UWV toch toestemming te geven uh, voor het ontslag. En het feit dat ik vanuit mijn werkkamer... Uit kan kijken op dat UWV heeft niet geholpen in dat, uh, in dat geval. Uh, soms uh, verlies je dus, of ga je dus enorm. Nou ja, moet je, mag je dat zeggen op uh, dit tijdstip vandaag? Soms ga je enorm op je bek, uh, uh, maar uh, soms maak je ook mooie stappen voorwaarts. Zie je dat uh, er inderdaad mensen zijn die snappen dat je samen sterker staat. Dat solidariteit iets is... Uh, wat je soms moet uitleggen... Uh, maar wat je zeker kan organiseren. Uh, uh, en waar je, als je aan mensen vraagt... Uh, vertel eens iets over je werk... Uh, en luister ook eens naar die ander je de solidariteit tussen mensen uh, kunt gaan, uh, gaan organiseren. Uh, en niet altijd uh, makkelijk, niet altijd successen. Uh, maar ik ben eigenlijk wel van de lijn... laten we ook de kleine successen vieren. Er is nogal chagrijn genoeg in de samenleving. Deze oizoen. d'ici oizoen. Deze oizoen. That's why this melody... Ja, Julien en Claire. This melody, of noemen we het nou toch gewoon set melody. Uh, Julie en Claire, ook één van mijn helden uit mijn, uh, uit mijn jeugd. Um, we zijn bezig met het programma Zomernachten. Mijn naam is Agnes Jongerius. En ik heb volgens mij al een hele hoop verteld... over dingen die niet goed gaan op het werk over misstanden, over misbruik van werknemers. Uh, maar misschien is dit wel het moment van, de, uh, van het programma... om te vertellen dat er ook heus dingen zijn die goed gaan. Uh, uh, dat er uh, veel mensen zijn die met veel liefde hun werk doen. Eigenlijk zoveel liefde voor het werk dat je denkt... dat zou een werkgever of een manager of je chef niet kapot moeten maken. Uh, en gelukkig zijn er ook voorbeelden van uh, bedrijven... Instellingen die denken. die werklol, dat werkplezier van mensen. dat is een kracht van mijn bedrijf. Uh, uh, dat is een energie die je voor het positieve moet aanwenden. Als je mensen de lol in het werk uh, uh, gunt en geeft. dan uh, worden we er met z'n allen beter van, de werknemers. Maar ook de producten die mensen uh, leveren. Uh, laat ik u meenemen naar. Uh, het oosten van het land, Twente, eh, waar ik eh, niet zo heel lang geleden op werkbezoek geweest ben bij een thuiszorginstelling. Eh, die eh, inderdaad wel genoeg had van dat regels, bureaucratie, eh, verantwoording. Hoe lang eh, duurt het eigenlijk om een steunkous aan te trekken? Als dat twee minuten duurt, waarom mag dat eigenlijk geen anderhalve minuut zijn? En waarom kunnen wij uiteindelijk niet dat uitrekenen tot drie cijfers achter de comma? Uh, en uh, mensen in de leiding die zeiden, daar hebben we eigenlijk nu genoeg van. Laten we eens uh, luisteren naar het voorbeeld van een nieuwkomer in die markt. Uh, het bedrijf Buurtzorg. Uh, opgericht door een voormalige wijkverpleegkundige zelf, uh, Jos de Bok. Uh, heeft uh, een 3.300 werknemers in dienst... en heeft op die 3.300 werknemers maar 22 managers. Klassieke thuiszorginstellingen hebben een heel andere verhoudingen. Daar ligt het aandeel staffuncties en uitvoerende ongeveer uh, 60% procent uitvoerende... 40% procent, uh, staffuncties, en soms zelfs wel 50-50%. Uh, uh, en er zijn thuiszorginstellingen die denken dat wat Jos de Bok doet met buurtzorg. dat is misschien wel het recept waar ook andere thuiszorginstellingen van kunnen leren. De thuiszorg in uh, noordwest Twente heeft in ieder geval het voorbeeld van Jos de Bok in huis gehaald. hem zelf ook in huis gehaald. om aan hun mensen, aan hun team uit te leggen. wat de winningformule is van deze bedrijf. Hoe groter die organisaties werden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 dag in dag uit met patiënten bezig zijn... Uh, de ruimte kan geven om haar werk te doen... en dat niet hoeft te sturen van bovenaf. Dan moet, je, dan moet je dat ook niet doen als het niks oplevert. De kern is dat je dat je, je werk kunt doen waarvoor je bent opgeleid... zonder uh, continue verantwoording af te hoeven leggen... of dingen moeten overleggen met, met, met een ander of je het wel goed doet... en of dit wel mag en of dat wel mag. Uh, je doet gewoon de totale zorg. Als het nodig is, was ik ook af... En als het nodig is, en iemand heeft over de bril geplast, dan maak ik het toilet schoon. En uh, daar haal ik niet hun collega bij om te zeggen: Van wil je even de wc schoonmaken? Of wil jij morgen vroeg een broodje verzorgen, en dan kom ik later voor de medicatie. Dat is waarom ik buurtzorg heb gekozen. Ik lever het totale plaatje aan zorg. Uh, ook hier dus iemand die zegt: uh, juist omdat ik mijn werk goed kan doen, zoals ik het graag wil doen. Uh, daarom ben ik gefotiveerd en daarom wil ik dat werk ook uh, blijven, uh, uh, blijven doen. Uh, het kan dus ook goed gaan. En we moeten heel goed kijken naar de manier waarop we het werk gaan organiseren. Want of we het willen of niet, uh, er komt een nieuwe generatie aan op de arbeidsmarkt. Misschien zijn ze nu nog niet actief. Maar uh, let wel, uh, ze komen. Uh, ze komen de generatie Einstein, uh, de generatie uh, Einstein die eigenlijk van jongs af aan is opgevoed met de sociale media die met de hele wereld in contact staan, uh, die uh, daarmee ook vinden dat ze een oordeel over de hele wereld zouden mogen hebben uh, en uh, die als je ze in onderzoek er uh, verder naar vraagt van zichzelf eigenlijk redelijk overtuigd zijn. Uh, ik geloof dat 70% uh, van zichzelf uh, vindt dat ze een goede leider zijn. Uh, en dat ze ook best willen komen werken. Maar eigenlijk vooral als zij zelf vinden dat ze een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan dat werk. Na die generatie Einstein, uh, uh, na de generatie Einstein, is onderzoek gedaan uh, door de mensen van het bureau Motive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 Die zijn ook nog anders. Omdat die heel sterk in zichzelf geloven. En ook uh, zometeen zeggen tegen die werkgever. Oh, zint het u niet? Nou, dan ga ik ergens anders werken. De generatie Einstein, ze komen eraan. Uh, en we krijgen dus inderdaad op de arbeidsmarkt in de wereld van werk. Straks met misschien wel drie fenomenen tegelijkertijd te maken. De vergrijzing. De babyboomers mogen straks echt stoppen met werken. Ze mogen met pensioenen van een goede oude dag gaan genieten. Daar ben ik zo in mijn dagelijks leven nogal mee beschäftigd. Met dat pensioendossier, met de houdbaarheid van onze pensioenen... Ik heb toch goed mijn best gedaan om het vanavond niet over dekkingsschade, risicovrije mensheffingen en nog zo wat uh, dingen uh, te hebben. Maar ze komen eraan, de babyboomers gaan met pensioen. Er zijn minder jongeren. Um, uh, we hebben dus met de vergrijzing en de ontgroening te maken. En we hebben dus ook te maken uh, met het feit dat die nieuwe jongeren... die op de arbeidsmarkt komen, heel anders zijn dan de lichtingen daar, daarvoor. En als je eens wat verder bladert in dat onderzoek... en ziet dat plichtsbetrachting um, eigenlijk nauwelijks meer een woord is... wat uh, voorkomt in het vocabulaire van de generatie Einstein. Als je ziet uh, dat ze niet willen werken in een structuur... waar je werkorders uh, krijgt... Uh, en je eigenlijk niet meteen uh, met de directeur uh, uh, kan gaan uh, Facebooken. Of uh, uh, hoe heet dat allemaal. Uh, als je niet meteen uh, in contact uh, kan, uh, uh, kan komen. dat je dan denkt, nou jongens, als jullie mijn oordeel niet willen hebben. Dan ga ik wel naar een ander. Uh, dan uh, zie je met die vergrijzing en de ontgroening. Uh, toch echt een aantal problemen uh, op ons afkomen. Uh, in bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Die moet het hebben van mensen... Uh, die uh, inderdaad zichzelf graag dienstbaar uh, willen opstellen. en Ik zeg niet dat deze jeugd van tegenwoordig nergens voor deugt. Uh, maar ik denk soms wel, bereiden we ons eigenlijk wel voor op een toekomst... Eh, waarin eh, de generatie Einstein leiding moet krijgen van de mensen die dachten. Eh, maar bij ons gaat dat allemaal via toestemming van de chef en je souschef. Eh, en, en degene die daartussen eh, zitten. We krijgen volgens mij spannende tijden op de arbeidsmarkt. En ik moet ook zeggen, eigenlijk verheug ik mij daar wel eh, op. Ik ben wel benieuwd eh, wat die toekomst op de arbeidsmarkt eh, ons gaat uh, gaat brengen, ook wat de toekomst uh, ons als organisatie met een rijk verleden gaat, uh, gaat brengen. Want ook wij moeten ons natuurlijk voorbereiden uh, op een toekomst... waar uh, jongeren echt iets anders verwachten van de vakbeweging... Uh, dan hun ouders uh, en hun grootouders hebben gedaan. Uh, puzzels genoeg uh, uh, uh, voor een uh, vakbondsvoorzitter... Uh, nou, u in deze anderhalf uur heeft willen meenemen in, in mijn wereld. Um, mijn werk, de wereld van het uh, werk, waar, uh, nou ja, zo in het jaar zes miljoen mensen op actief zijn in heel verschillende beroepen. In heel uh, verschillende contractvormen. Part-timers, full-timers, oproepkrachten. Mensen die zeggen, weet je wat, ik ga gewoon voor mezelf uh, beginnen. Uh, waar verrassend veel goed gaat. Uh, maar soms ook dingen net niet. Uh, waar uh, soms de lol van mensen uit het werk gesloopt wordt. Door wat ik spreadsheet management uh, heb, uh, heb genoemd. Waar de motivatie van mensen soms uitgehold wordt... omdat bureaucratie de boventoon gaat voeren. En waar gezondheid van werknemers soms te lijden heeft... omdat veiligheid van mensen als een kostenpost gezien wordt. Um, we hebben willen luisteren. Ik heb u willen laten luisteren naar de uh, verhalen van mensen. En uh, eigenlijk heb ik twee boodschappen uh, op dit punt. Vraag het gewoon aan mensen. Ga naast mensen zitten en vraag eens wat ze nou eigenlijk de hele dag doen. En u zult het zien. Na een, uh, half uur zitten ze recht, een halve minuut zitten ze recht overeind. En als u daar geen tijd voor heeft, luister dan gewoon naar de radio. Luister nu vooral uh, naar een concert uh, wat ik zelf heb mogen uitkiezen. Uh, een concert van een van mijn helden, Herman Brood. Uh, na het nieuws van half twee.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 Andrzej Lepper was 57 jaar. Het weer bewolkt en overdag buien. En het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. Tot twee uur zomernachten. Dit laatste half uur het keuzeconcert van Agnes Jongerius. Jelly, oh gee, jelly, man You say she ain't mine Then yeah, I beat her to jelly You say she ain't mine I beat her to jelly And there's a hate on the head Knock up and knock it. It's a pocket full of teeth It's up the finale It's across the community rally Up the chin alley And straight down the line You know I'm running the smelly Straight down the valley We're looking for an accident I'm trying to feel fine But You say she ain't mine Then yeah, I beat her to jelly You say she ain't mine Then yeah, I beat her to jelly So hit on the head The knuckles, Mr. Hit on the head, the knock of the the who a Hit, and the Hit, and Mr. Hit, and Mr. Hit, Hit, Hit, The Hit, Hit, So hit that head like the nuts To the real tears Welcome Eddie We to play Too slow so to the saint No. Really well. Rest. You I believe it's to take it all So I charge all my boys To the medicine Jojo To the father the evil Spoilin' my senses I get up in the street, there's no side street And buddy, I get up like a should Check my beat, I'll hold me high on the roof so then I feel surprisingly good And a lot actions of criminals Sweeter than a home of cops Waiting in, thunder displaying And to me, I find myself Stepping out on parts Every high's a downer Or every bummer a high You're hugging in the bummer Something medicine game that eats your pad for you Pop it in, pop it out Pop it heavy down Be pretty what you promise In pill. I see a honey over there. I feel like a steaming train. A million, many years behind me. I feel like a honey tiger. The music's cooking inside. Dit, beste mensen, was het concert van Herman Brood. Een van mijn idolen uit mijn jeugd. En met dit concert van Herman Brood komt er een einde aan mijn zomernacht. Ik wens u verder een hele prettige nacht. Het was een genoegen om deze uitzending voor u te maken.